1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Meisje in Den Haag, mogelijk vermoord door ex tbser er lijft internetwinkelbol.com in. En in Iran zijn ze erg blij met de Oscar voor de film A Separation. Het is bijvoorbeeld: kan soms wat regen of motregen vallen. In het zuiden breekt misschien de zon even door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 9 graden.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 Slaggever Matthijs van der Wiel is in Den Haag. Matthijs, jij hebt mensen daar gesproken. Bevestigen die het verhaal over de 25-jarige ex-TBS er als mogelijke nader? Ze bevestigen in ieder geval uh, zijn identiteit. Hier bewoners van de Gouden Regenstraat. Stanley A, de naam kwam voor het eerst voor vanochtend in een van de kranten. Nou, de buurtbewoners vertellen inderdaad dat hij uh, degene is die nu vastzit. Uh, er wordt over gepraat als uh, een woord dat ik net opving bij twee buurtbewoners. Die zeiden het is een rare snijboon. Dikker jongen, 25, maar ook de veel jonger... Een rare, zegt de ene, iemand waarvoor je op je hoede bent, zegt uh, een oud vrouwtje, een buurvrouw. Ja, en ook uh, zo vaak hoor je dan bij een dergelijke gebeurtenis dat ene zinnetje, dat hoor je hier ook weer, zoiets verwacht je niet van hem, zoiets hadden we nooit gedacht. Nee. Uh, meer, meer helderheid komt er als je op internet gaat zoeken, want daarin, uh, daarop heeft uh, Stanley A. zelf van alles over zichzelf geschreven op een uh, online dagboek. Hij vertelt daar zijn levensverhaal, vertelt dat hij veel gepest, is en schrijft ook over die eerdere veroordeling en die jeugd. TBS 2002 schrijft hij. Toen heb ik een delict begaan door iemand neer te steken. Ik citeer nu. Ik was het gepest zat. Ik werd midden in de klas met de dood bedreigd. Ik durfde niks te zeggen. Ik heb een willekeurig iemand neergestoken. Dat is letterlijk de tekst die hij op internet heeft getikt een aantal jaar geleden. Hij schrijft daar ook over die jeugd TBS. Schrijft erover dat hij daar een mooie tijd heeft gehad. En dat hij vier jaar later alsnog is vrijgesproken. Of dat klopt weten we niet. De politie wil verder niks zeggen over de identiteit van de verdachte. En hoe het nou zit met die TBS behandeling of een nabehandeling mogelijk die hij nu nog zou krijgen die nog niet was afgerond. Ja, politie is nog altijd op de plaats van het delict daar in Den Haag... bezig met het onderzoek. Weet jij wat ze nog zoeken op die derde dag nadat uh, dat, uh, het delict heeft plaatsgehad? Nee, ze hebben opnieuw uh, de uh, hekken met de doeken de, die de boel afschermen vanochtend geplaatst. Die waren weggehaald, maar vanochtend is opnieuw weer alles uh, opgebouwd. Een grote bus van de forensische opsporing. Politieagenten die binnen zijn, vooral in de woning waar de jongen woonde, Waar de gordijnen dicht zijn, bovenwoning. Ze zijn daar bezig, al urenlang. Onduidelijk is wat ze, wat ze precies zoeken. Derde achtereen volgende dag dus uh, forensisch onderzoek hier in die woning aan de Gouden Regenstraat. En ondertussen is er op de school van het slachtoffer. Van Ximena, het Maarland Lyceum, op dit moment een herdenkingsdienst bezig. Een bijeenkomst voor alle leerlingen. Ja, de schok is groot hier. Matthijs van der Wiel in Den Haag, dankjewel. Internetwinkel bol.com wordt opgekocht door supermarktconcern Aholt. 350 miljoen euro moet Ahold aftikken. Als grootste kruidenier van ons land is die straks de nieuwe eigenaar van de grootste internetwinkel. Retaildeskundige Lauren Sloot van het Erasmus Food Management Institute. Goedemiddag. Ja, het is even mijn Business Corner en ik werk tegenwoordig in Groningen aan de Rijksuniversiteit. Rijksuniversiteit Groningen, bij deze recht gezet. Ja. Um, even over het onderwerp. Ahold neemt bol.com over. Um, wat moet Ahold daarmee? Nou, Ahold ziet natuurlijk ook dat steeds meer Albert Heijn klanten hun boodschap uh, ook online willen gaan doen. En ze hebben natuurlijk zelf uh, Albert.nl als, uh, als levensmiddelenwinkel online. Mm -hmm. Maar ze zien natuurlijk ook dat, uh, dat het online een vlucht neemt... als het gaat om boeken, cd's, elektronica. En ja, met, met de overname van bol.com... Uh, kopen ze eigenlijk een hele mooie positie in die markt. Ja, ze kopen een positie, want je zou kunnen zeggen... ze kunnen via hun bestaande uh, distributiekanalen op internet... dat Albert, uh, wat, wat u noemt, zouden dus ze ook boeken en, en dvd's kunnen gaan verkopen. Dat, dat is correct. Uh, alleen um, de klant zeg maar, die nu bij Albert.nl uh, winkelt... die doet dat toch vooral zeg maar, om zijn levensmiddelen te kopen. Dat is zeg maar, ook het imago van Albert. Terwijl bol.com een heel ander imago heeft. Uh, en en zeg maar, als je dan wat Albert Heijn dan noemt non-food wil kopen... is dat een veel beter merk, een veel beter label. Hmm. En dat zijn dus de voordelen voor Aarholt. In één keer, in één grote klap, heb je die markt uh, in handen. In ieder geval hier in Nederland. Ja. Uh, voor de andere partij, bol.com, wat, wat zitten daarvoor uh, voor voordelen dan? Ja, kijk, het, het, het, het, het probleem van heel veel van die online spelers is dat die groeien ontzettend snel, uh, maar daarmee hebben ze ook heel veel cash, heel veel financiering nodig om bijvoorbeeld nieuwe distributiecentra op te zetten of om hun marketing te betalen. En dat hebben ze vaak niet. Uh, en dat heeft uh, Ahold natuurlijk wel. Ahold is gewoon een zeer winstgevend concern, dus zij krijgen zeg maar hiermee een stuk uh, ja, financiële draag en, en daadkracht uh, achter zich. En bovendien heeft Albert Heijn natuurlijk ook winkels en komt 80% van de Nederlandse klanten ook bij Albert Heijn. Dus yeah. eventueel kunnen ze dat ook inzetten om uiteindelijk de omzet van Bol.com nog verder omhoog te stuwen. Je, je, je bestelt je boeken of je dvd's of wat dan ook via Bol.com en je gaat het ophalen bij je dichtstbijzijnde ah filiaal zoiets? Nou, dat zou kunnen of bijvoorbeeld dat ze hun bonuskaartbestand uh, uh, ook gaan gebruiken of voor interessante aanbiedingen van, van Bol.com. Dus, dus om... Want al die Albert Heijn klanten, die kopen natuurlijk ook boeken, cd's, bestellen reizen, et cetera. Mm -hmm. Dus waarom niet zeg maar, bij een uh, aanpalend filiaal dat uh, bol.com heet? Ja. Is, is dat nou de toekomst, dat we uh, alles via internet gaan bestellen? Dus, dus inderdaad ook onze, on, ja, de, de voedingsmiddelen, de, de spullen die we bij de, bij de supermarkt kopen? Um, in Nederland nog niet echt. Daar gaat ongeveer 1 tot 2 procent van de uh, levensmiddelenverkopen verkopen gaan via het internet. In Engeland is het al bijna 5 procent. Daar zit wel flink wat groei in. En ik denk in ieder geval dat uh, AAL dat zo heel dicht zeg maar, bij de online klant blijft uh, staan. Dat als de Nederlandse consument daar warm voor, uh, voor gaat lopen, uh, dat ze dan ook heel snel wat kunnen gaan uitbreiden. Dan zijn ze er klaar voor. Ja. Zelder, ja. ik dank u voor de uitleg. Laurens Sloot van uh, de Universiteit Groningen. Graag gedaan. Goedemiddag. In de Kloosterkerk in Den Haag is de slag in de Javazee herdacht. Bij die zeeslag in 1942 verloren zeker duizend Nederlandse militairen het leven. Namens het Koninklijk Huis werd de herdenking bijgewoond door prins Willem-Alexander. En verving zijn moeder, koningin Beatrix, is in leg vanwege de, gezondheids, de gezondheidstoestand van prins Friso. Tijdens de slag in de Javazee probeerde de geallieerden de Japanse invasievloot te vernietigen... die onderweg was naar Nederlands-Indië. En in totaal kwamen aan geallieerde kant ruim 2200 militairen om het leven... Japanners wonnen uiteindelijk de slag en konden Nederlands-Indië binnenvallen. Dit is het nos Journal, het het Alt Meegens. Ja, voor het eerst heeft een Iraanse film een Oscar gewonnen. De film A Separation kreeg een Oscar voor de beste buitenlandse film. De regisseur Asghar Farhadi draagt de Oscar op aan het Iraanse volk. Ik offer deze award aan de mensen van mijn land. De mensen die alle culturen en civilisaties respecteren. En despite hostility en resentment. Dank u wel. Oscar dus voor het Iraanse volk dat volgens Fagadi alle culturen respecteert en van vijandigheid en wrok niets moet hebben. Correspondent Thomas Erbrink in Teheran. Thomas, allereerst maar eens over die film zelf. Waar gaat hij over? Nou, het gaat over een stel dat, uh, dat in scheiding ligt. En uh, dat speelt graag af in de rechtszaak. Tegelijkertijd ook hebben ze problemen met hun kinderen, maar ze hebben boven alles ook problemen met uh, de maatschappij om hen heen. Dus de, de film laat heel goed zien uh, waar de, maatschappij op dit moment, de Iraanse maatschappij op dit moment staat. En dat geeft een heel ander beeld dan wij in Nederland misschien zouden denken. Veel meer moderne mensen uh, versus juist zeer traditionele mensen bijvoorbeeld. Wat zijn nou in Iran de, de reacties op het, op het winnen van die Oscar? Nou, mensen zijn echt heel erg blij. Ik sprak met een meisje dat een uh, nou, jaar of dertig is, haar hele leven is opgegroeid onder de, uh, de leiding van uh, de islamitische leiders. En die zegt, dit is echt voor het eerst dat ik mijn eigen leven op het witte doek zie, anders dan de staatspropaganda. En uh, niet alleen zij, maar ook de collega's in het kantoor waar ze werkten, iedereen. Die mensen waren gewoon heel blij dat ze eindelijk eens werden erkend. En dan is het niet de enige film die, die in de prijzen valt. Uh, Iraanse films geregeld uh, in, in, in de prijzen. Weet je wat, wat het geheim is van de, van de film in, in Iran? Nee, je zou bijna kunnen zeggen dat niet volledige onderdrukking... maar toch een beetje onderdrukking tot een heel apart creatief proces lijkt. En hier wil ik absoluut natuurlijk niet de enige vorm van onderdrukking goed praten. Maar het gevolg is er wel naar Iraanse filmmakers maken... juist omdat ze niet het hele verhaal rechtstreeks kunnen vertellen... vaak hele subtiele... Uh, interessante films met dubbele lagen... omdat ze anders hier niet door de sensor heen komen. Ja, en dat levert blijkbaar, getuige de Oscar van vandaag... toch een interessant product op. Het feit dat het niet recht voor zijn raam kan, zeg jij... maar met een omweg moet. Precies, het moet met een omweg. Ik moet niet vergeten dat mensen hier heel erg blij zijn met de film. Want die zeggen van kijk, als je nu kijkt naar hoe de Iraanse staat ons als maatschappij portretteert in het buitenland. Dan zijn het altijd boze baarden en vrouwen in zwarte doeken. Maar uh, dit is voor het eerst dat een Iraanse film het leven uh, laat zien van gewone Iraniërs die in Teheran of in andere steden wonen. En dat is iets wat mensen enorm aanspreken. Mensen bleven gisteravond ook tot diep in de nacht op om die Oscars te kijken. Er waren gewoon uh, feestjes om te vieren dat Iran een Thomas Herbrink in Teheran, dankjewel. De politievakbond ACP maakt zich zorgen over de veiligheid van Nederlandse agenten... die Afghaanse collega's opleiden in de provincie Kunduz. De trainingsmissie ligt al een paar dagen stil omdat het erg onrustig is in het land. Woedende Afghanen zijn daar de straat op gegaan om te protesteren... tegen de Koranverbranding op een Amerikaanse militaire basis. De politievakbond wil nu van het kabinet weten... wat er gedaan wordt aan de veiligheid van de politietrainers.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 En hoe lang verwacht wordt dat deze situatie blijft. En uh, ja, We willen natuurlijk ook weten welke stappen worden er gezet... op het moment dat de zaak niet rustiger wordt, maar verergerd. Het Winschoterdiep bij de stad Groningen... is de komende dagen afgesloten voor de scheepvaart. Vannacht stort een deel van de kade in... waardoor de vaargeul vol met modder en grind. de kade lag veel bouwmateriaal voor een nieuw treinstation. En waarschijnlijk duurt het nog een dag of drie... voordat er weer schepen door het windschoterdiep kunnen. In Groningen hebben zes kinderen van 8 tot 16... gisteren voor 40.000 euro schade aangericht... met een shovel op een bouwterrein. Getuigen zag hoe een jongen onder meer hekken omverreed. Gisteravond kreeg de politie verschillende meldingen... van automobilisten die zagen hoe de kinderen bakstenen... en isolatiemateriaal op de snelweg gooiden. Volgens de politie leverde dat levensgevaarlijke situaties op. De politie kon de zes kinderen in de kraan grijpen. En de 40.000 euro schade die er was... wordt waarschijnlijk verhaald op de ouders. 12 over 1, nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. 15-jarig meisje in Den Haag, mogelijk vermoord door ex-TBS'er. Aholt lijft voor 350 miljoen euro internetwinkel Bol.com in. En in Iran zijn ze erg blij met de Oscar voor de film A Separation. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCAV en het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met SP-senator Tini Cox... die namens de Raad van Europa als waarnemer naar de presidentsverkiezingen in Rusland gaat. Cabaretier Jan-Jaap van der Wal gaat deze week beginnen met een nieuwe theatertour... En daarom hoort u zijn werkweek. Maar ondanks dat de spotlights blijven trekken... heeft hij ook meer de behoefte om zich bezig te houden... met de ontwikkeling van programma's op tv. Als cabaretier ben ik heel erg op het punt... dat ik ongeveer wel weet waar ik sta in de wereld. Dus ik merk dat ik ook heel veel ruimte kan geven aan andere mensen. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En, dat, en ik merk dat ik dat hier ja, heel goed kwijt kan. Na half halftwezenstand.nl. De stelling dan, het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. Politieagenten moeten minder terughoudend zijn met het gebruik van hun vuurwapen, vinden de korpschefs. De politie moet daadkrachtiger optreden en daarom bewust worden gemaakt van de bevoegdheden. Het geweld tegen agenten is grimmiger geworden en pepperspree voldoet niet altijd. Is het goed als agenten sneller hun wapen trekken of lok je dan alleen maar meer geweld uit? U mag het zeggen, eens of oneens, zometeen door te sms'en naar 7070, /70, dat kost wel 50 cent...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 Wie kan werken, die moet aan de slag. En wie dat niet wil, die krijgt geen uitkering. Dat schrijven minister Kamp en staatssecretaris De Krom vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindslieden vinden het onaanvaardbaar dat maar een klein deel van de mensen met een bijstandsuitkering zelf actief op zoek is naar werk. Aan de telefoon is staatssecretaris van Sociale Zaken Paul De Krom. Goedemiddag. Goedemiddag. U luidt de alarmklok. Hoe, gaat, hoe groot is het probleem dat u schetst eigenlijk? Nou, de inspectie luidt in feite de alarmklok. Uh, wat zij zeggen is dat 50% van de mensen in de bijstand, uh, die nu in de bijstand zitten, ondanks een sollicitatieverplichting geen dwang of, of drang ervaart om een baan te zoeken. En wat de inspectie ook constateert, is dat een kwart van de mensen in de bijstand maar vindt dat ze werk moeten aanvaarden waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Dus drie kwart. Uh, eigenlijk niet. Ja, dat kan natuurlijk niet, want de wet is daar heel duidelijk over. Als je kunt werken, dan word je geacht ook om, zoals het in de wet staat, algemeen geaccepteerde arbeid te accepteren. Ja, dwang en drang, dat zijn de, de kernwoorden die u gebruikt. Uh, grote vraag is natuurlijk hoe effectief is dat? Wij spraken vanmorgen met Difosa, de koepelorganisatie van sociale diensten. En zij zeggen, dwang en drang is niet voor iedereen geschikt. Maar tegelijkertijd zegt de inspectie dat uh, de effectiviteit van het instrument dwang en drang door de, sommige gemeenten wordt onderschat. Hè, want het is natuurlijk wel degelijk zo uh, dat als je een baan zou kunnen hebben en je zegt nou ja ik heb eigenlijk er niet zoveel zin in. Ja dat dat wel gevolgen zou moeten hebben voor de uitkering. Want anders ja waarom zou je het anders doen? Ja u vindt dat iemand dan zijn uitkering stopgezet moet worden. Ja we zijn nog aan het kijken wat voor consequenties we daaraan zouden kunnen verbinden. Maar ik vind in ieder geval dat als er mogelijkheden zijn en uh, ja, iemand zelf springt daar onvoldoende bovenop, dat dat consequenties ja. zou moeten hebben voor de uitkering. Zeker. Maar, ja, het is altijd vervelend om dan een voorbeeld te noemen in zo'n geval. Maar ik, bedoel, ik, ik noem even een alleenstaande moeder die, die, dan, want, uh, die dan anderhalf uur moet reizen bijvoorbeeld. Want je moet ook een langere reistijd accepteren. Dat, dat kan toch eigenlijk niet gevraagd ja, worden van zo iemand? Het is altijd maatwerk, Daarom is het ook allemaal uh, gedecentraliseerd. De gemeenten voeren het bijstandsbeleid uit. Maar ik vind in principe uh, anderhalf uur reisafstand tot uh, werk, wat je zou kunnen doen, is heel aanvaardbaar. Er zijn ook genoeg werkende mensen in Nederland die dat ook doen. En bovendien wordt dat criterium ook al toegepast in de WW. Dus ik vind dat heel acceptabel. Nou, u bent gewoon, uh, gewoon veel strenger dan die gemeentelijke medewerkers, lijkt het wel. Nou, niet allemaal. Want uh, wat de inspectie constateert, is dan een heleboel, dat, ja, dat er heel veel verschillen zijn tussen gemeenten. De enige gemeente gemeente zit er bovenop de ander die loopt daar nog op achter. En de inspectie zegt dus ja, er is dus ruimte om die naleving van die bijstandswet veel beter te doen dan nu. De beoordelingsvrijheid is te groot voor die gemeente medewerkers. Nou, waar gemeenten soms ook tegenaan lopen is de juridische houdbaarheid. Uh, daarom gaan we de wet ook verduidelijken. Ook om die gemeenten meer handvatten te geven om inderdaad die bijstandswet beter te kunnen handhaven. Ja, want Er zijn al bijstandsgerechtigden die het wel voor de rechter hebben laten komen, uh, hun tewerkstelling. En uh, die hebben dat gewonnen gewoon. Ja, dat klopt. En dat is ook een klacht van de gemeente. Uh, die zeggen van ja, op het moment dat we uh, een uh, maatregel opleggen in het kader van de handhaving... dan worden, gebeurt het nogal eens dat we door de rechter worden teruggefloten. Dat is ook de reden waarom uh, we de wet gaan aanscherpen om die gemeente ook beter in staat te stellen om de wet te handhaven. Nog even naar Divosa. die zeggen ja het beeld wat nu wordt neergezet uh, dat is veel te negatief, bijstandsgerechten lijken allemaal luie uitkeringstrekkers en uh, gemeenten zouden dat allemaal maar toestaan. Uh, u doet ze daarmee onrecht, vinden ze. Nou ik ben het met Divoza eens, dit beeld geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, want ik ken zelf natuurlijk ook mensen die heel hard aan het solliciteren zijn, maar dan uh, ja, toch geen kans krijgen. Uh, maar de, ja, het, de, het onderzoek van de inspectie is toch wel redelijk duidelijk. Uh, dat er onvoldoende uh, dwang en drang wordt gevoeld... door een heel groot deel van de mensen die nu in de bijstand zitten. Ja, en ik vind ook echt dat als je in de bijstand zit... en er zijn kansen op de arbeidsmarkt, dat je die ook echt moet grijpen. Kijk, ons hele sociale stelsel is gebaseerd op solidariteit. Dat betekent dat mensen die uh, het even tijdelijk niet redden... dat die op uh, nou, hulp en ondersteuning van de overheid kunnen rekenen. Op kosten van de belasting betalen. Dat, ik vind dat belangrijk, dat moet ook zo blijven. Maar er staat wel tegenover dat als, je, er, als er mogelijkheden zijn om je eigen broek op te houden, dat je dat ook moet doen. Dwang en drang, daar gaan ze mee te maken krijgen als het er weer. Dank u wel voor het aan de telefoon komen. Paal de Krom is dat staatssecretaris van Sociale Zaken. We gaan naar de werklunch. Zondag zijn er presidentsverkiezingen in Rusland. En de vraag is, wordt het Poetin of wordt het misschien wel Poetin? Een beetje flauw misschien, maar hier in Nederland kijken we toch met wat sceptisch naar die Russische verkiezingen. In december bijvoorbeeld, bij de parlementsverkiezingen, konden we in tv reportages met eigen ogen zien dat er gewoon werd gefraudeerd. SP-senator Tini Cox, die, die was daar ook en die zag het echt met eigen ogen. Hij was namelijk waarnemer bij de parlementsverkiezingen. Deze week gaat hij opnieuw naar Moskou als hoofd van de waarnemersmissie die namens de Raad van Europa de presidentsverkiezingen gaat controleren. Dag meneer Cox, goedemiddag. Goedemiddag. Afgelopen weekend waren er weer grote demonstraties tegen Poetin en vandaag werd bekend dat er een aanslag op hem is vereideld. verwacht u zondag demonstraties en rellen? Nou, rellen uh, hopelijk niet, uh, demonstraties zeker. Die zijn al aangekondigd en dat uh, geeft ook aan dat er uh, toch wel uh, bijzondere ontwikkelingen gaan zijn in Rusland. Je kon je dat uh, bij de presidentsverkiezingen van 2008, waar ik ook waarnemer was, niet voorstellen dat er uh, het uh, centrum van Moskou uh, vol is niet alleen van anti-Poetin-betogers, maar net zo goed pro-Poetin-betogers. Er waren, dacht ik, afgelopen zaterdag alleen al in Moskou vijf demonstraties. En door het hele land heen mm. uh, trekken mensen ook uh, de straat op om hun uh, om, om zegje te doen. Er begint wat meer uh, rumoer te komen, zou je kunnen zeggen. Um, waarom bent u eigenlijk aangewezen als hoofd van die waarnemersmissie? Ja, ik denk dat ik, uh, dat ik het uh, goed gedaan heb volgens de collega's bij de, uh, bij de parlementsverkiezingen in... Uh, in, de, in december, en omdat die verkiezingen vrij snel op elkaar volgden... was het ook wel logisch dat hetzelfde uh, team uh, uh, afgevaardigd zou worden... naar deze verkiezingen. Maar de Russen hadden daar toch ook een stem in? De Russen hebben daar als zodanig geen, geen, geen stem in. Maar het was ook duidelijk dat ook vanuit de Russische delegatie... in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa... Uh, dat er goed te leven viel met mij. Dat uh, gold niet voor alle autoriteiten in Rusland. Want aanvankelijk was er nog wel wat verzet tegen mijn manier van optreden... En, gewoon zelfs een poging van het hoofd van de kiesraad om mij maar niet meer toe te laten en uh, om de strafrechtelijk te laten vervolgen. Maar dat is nu inmiddels allemaal een stuk beter geworden. Maar, het is niet zo dat ze even de geschiedenis van de SP erbij hebben ge gehaald en gezegd: ach ja, dat marxistische trekje wat ze nog een beetje hebben, oké, okay, die is wel oké, okay, die Koks. Nee, dat marxistische trekje hebben we al lang niet meer, meneer Van den <lacht> de Bergen, dat weet u. Maar ik denk dat het, uh, kijk, wat wel belangrijk is in Rusland, is heel veel mensen hebben een mening over Rusland. Maar het is wel belangrijk om te kijken naar wat feiten zijn eh, die zich daar eh, voordoen. En ik denk dat ik eh, erin geslaagd ben, ook in de, bij de parlementsverkiezingen om een objectief oordeel te vellen over wat er gebeurt in dat, eh, dat land. Maar nu zei u al, die, die voorzitter van de kiesraad... die wilde u zelfs in de gevangenis laten gooien. Dus u, wat, dat, dat neem ik aan dat u dat deed omdat u vrij kritisch was eh, vorige keer. Ja, maar er is, sindsdien eh, is er veel veranderd. Want nadat de verkiezingen van eh, 4 december... de parlementsverkiezingen toch echt helemaal niet goed eh, liepen... U, u, u, u noemde daar al wat voorbeelden van... Um, is er in de Russische samenleving een enorme reactie gekomen. En er zijn erg veel mensen uh, die je niet politiek ergens kan, uh, kan onderbrengen... maar die... Uh, die uh, met, met elkaar delen. Een ontzettende verontwaardiging dat, uh, dat uh, verkiezingen in Rusland niet ver uh, niet en, uh, en vrij verlopen. En uh, de demonstraties die uh, overal in het land te zien zijn geweest... die hebben ook de voorzitter van de kiesraad een toontje lager doen zingen. Ja. Zo, zo goed als alle andere autoriteiten. Dus sindsdien is er veel meer vrijheid van media. Is er veel meer ruimte om op straat uh, te demonstreren. Er is een publiek debat. Als je de Russische televisie ziet, dan, uh, dan, dan, dan zie je... Uh, net als in Nederland zou ik zeggen, allerlei debatten tussen allerlei kandidaten. mensen ja. betogen over waarom dat zij beter zijn dan ja, de anderen. Over die kandidaten nog even, want u hebt ook een aantal van die kandidaten gesproken. Poetin trouwens zelf niet, hè, want die had geen tijd, geloof ik. Uh, maar het is toch ook bekend dat die kandidaten ook allemaal een soort trawanten van Poetin zijn? Nou, als u dat weet, dan uh, weet u meer dan ik. Nou ja, ik hoorde deskundigen dat voor u. Dus, ja, dus maar de, die... ja, maar goed, ook, ook, ook deskundigen doen er goed aan om uh, met, uh, met de mensen in kwestie te spreken. Ik heb met, uh, met vier van de vijf uh, kandidaten heb ik uh, uitgebreid en al meermaal gesproken. En dat zijn allemaal mensen die op de verkiezingen van 4 maart miljoenen stemmen achter zich zullen weten te verenigen. Ze zullen daarmee waarschijnlijk niet he, meneer Poetin voorbijstreven. Maar ja, dat komt bij meer verkiezingen wel voor. Maar iemand als uh, of van de communistische partij zal goed zijn voor pakweg 15% van de stemmen en de nieuwe rechtse liberalen. Uh, een erg rijke ondernemer die uh, meedoet aan verkiezingen, meneer Prokhorov... die is nu, uh, wordt nu gepeild op 7 tot 8 procent. Nou, in mm. Rusland betekent dat een enorme volkstam uh, die je achter je weet te krijgen. Dus ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen het is allemaal poppenkast... Nee, er wordt, uh, bij de afgelopen verkiezingen is er veel fout gegaan. De, Russen, de, de verantwoordelijke mensen zouden hun ogen uit de kop moeten schamen, want dat verdiende de, de Russische bevolking niet. Hoe het zou gaan uh, komende zondag, dat valt allemaal nog te bezien. Ja, u gaat daar met 30 mensen heen, uw team, hè, is dat niet wat weinig, want het is natuurlijk een enorm land om te controleren. Ja, als dat de enige controle zou zijn, dan zouden we weg moeten blijven. Maar het is, uh, kan je zeggen, de kroon op het. Uh, op het op, uh, het totale waarnemingswerk, er zullen uh, honderdduizenden, werkelijk honderdduizenden waarnemers in Rusland zelf actief zijn. Zeker na, de, uh, na het rumoer dat er ontstaan is na de parlementsverkiezingen, hebben er erg veel mensen zich aangemeld die het nu met eigen ogen willen zien. Er zullen ook webcamera's zijn in alle, in alle stembureaus, dat is, iets, uh, dat is iets nieuws. En bovenop die binnenlandse waarnemers, daar komen de internationale waarnemers van de Raad van Europa en de OVSE. En het is vaak belangrijk. Dat als wij daags na de, na de verkiezingen met ons eerste oordeel komen op een persconferentie in Moskou, dat er dan een soort uh, gelijk oordeel is van de binnenlandse en de buitenlandse waarnemers. En dat kan elkaar dan versterken. Ja. En, en uh, u gaat, uh, ik geloof woensdag hè, naar Moskou toe. Ja. Uh, dan is het dus nog vier dagen tot aan die verkiezingen. Wat gaat u dan tot en met zaterdag doen? Ik uh, ga uh, met een aantal van uw collega's uh, praten die erg uh, benieuwd zijn over hoe het. Uh, ...in Rusland loopt. Ik ga met alle presidentskandidaten spreken. Althans, ze staan allemaal op mijn lijstje. Ik weet niet of meneer Poetin dit keer wel tijd zal, zal hebben. Hij heeft de druk met het redden van het vaderland. De andere kandidaten zullen er zeker zijn. Ik spreek met de voorzitter van de kiesraad, met de diplomatieke korps. Met binnenlandse waarnemers zal ik zeker spreken. En eh, ik spreek natuurlijk ook met het hoofd van de OVSE-missie... ...mevrouw Tagliavini uit eh, Zwitserland, die ook met zijn. ook samen opge opgetrokken ben ja. in, in, in december. En dan het eind van het liedje is natuurlijk toch gewoon dat Poetin het wordt, hè? Nou, het is, het is nog steeds mogelijk dat er een tweede, tweede ronde komt... hoewel de laatste peilingen, en die zijn in Rusland steeds betrouwbaarder aan het worden... die geven het ook aan dat Poetin de, de 50% zal, zal passeren. Maar het was bij de vorige verkiezing ook uh, erg, erg verschillend... hoe dat verschillende peilers oordeelden. Maar alleen al het feit dat die zekerheid er niet per definitie al is... Dat is een goede ontwikkeling, denk ik, want het geeft, geeft aan dat stemmen eh, dat het iets uitmaakt, ook in het grootste land van, van Europa en ja. Rusland. Ja. U gaat ze in de raad houden in de raad. Hoe dan ook? Dank u wel voor het gesprek. Tini Cox van de SP. Hij is senator voor die partij en gaat dus als waarnemer naar Moskou toe. De werkweek. Deze week met... Jan-Jaak van der Wal, cabaretier. En deze week begin ik met mijn nieuwe theatertour. Ja, hij zoekt de spotlights dus weer op. Maar hij heeft ook behoefte om zich als producent te manifesteren... en het verschil te maken op televisie. Zo produceerde en presenteerde hij de, de Nederlandse versie van de Daily Show... samen met het tv- en reclamebureau CCCP in Amsterdam. Toevallig de locatie waar hij vanmorgen een filmpje opnam... voor zijn theatershow waar hij woensdag mee gaat beginnen. Aan een jongere tafel, met een dag jongere hand, snap je? Ja, die tweede. Dus de, de nadruk op jongeren? Ja. Ik heb, ik heb gedacht dat ik een gedicht wil laten voorlezen door twaalf mensen. Voor aanvang van mijn voorstelling. En het is uh, mijn lievelingsgedicht van Szymborska, dus een Koolse dichteres. En uh, we gaan vanmiddag gaan we naar uh, mijn boksleraar, die gaan we opnemen. Robbie. Nee, het, het gedicht gaat heel erg over je best doen en over... Uh, uh, dat je probeert iedere dag iets voor je leven te maken. En dan mooi verwoord, want dit is wel heel erg uh, kazig. Maar uh, <laughs> dus daarom heb ik hem ook gevraagd. Ja. Lekker bezig. Het is echt houtje-toutje-producties, is dit. Olke bolleke. Los van het feit dat er nu een beeld ontstaat... dat ik gewoon echt professioneel boxer ben... wat echt aan alle kanten niet waar is. <laughs> Train ik gewoon twee keer in de week met een aantal iets te dikke gasten van 30 uh, in de sportschool. En hij, uh, hij geeft daar leiding aan. Ja. Maar hij doet dat wel op zodanig serieuze manier dat ik af en toe wel het idee heb dat ik ieder moment klaargestoond word voor een gevecht. Maar dat ik dat nog niet weet. Aan een jongere tafel met een dag jongere hand. werd het brood van gisteren anders gesneden. Ja, was goed, maar uh, de gisteren was iets minder nadrukkelijk. Werd het brood van gisteren anders gesneden? Ja. Nou, we zijn nu uh, bij CCCP, waar ik werk. Tenminste, waar ik televisie maak. Ik merk dat ik uh, als camaraderie ben ik heel erg op het punt dat ik, uh, ja, dat ik ongeveer wel weet waar ik sta in, in de wereld. En ik heb uh, wat dat betreft al heel veel hoogtepunten meegemaakt. Dus ik merk dat ik ook heel veel uh, ruimte kan geven aan andere mensen. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En, dat, en ik merk dat ik dat hier uh, ja, heel goed kwijt kan. De rust die je hebt in de eerste twee zinnen, als je die ook in de laatste zin hebt. En waar maar dat doet hij. Ah, ja. dus ik moet het zelf even. Aan een jongere tafel, met een dag. Nou ja, ik denk dat er in, in Nederland eh, heel veel behoefte is aan, uh, ja, aan. aan vrij harde, sat harde satire, maar in ieder geval. Uh, een serieuze vorm van satire. En je merkt dat alles wat uh, in Nederland met humor te maken heeft. Is, is toch acht van de tien keer gaat het over typetjes. en uh, mensen nadoen en. En, en ik merk dat ik door mijn ervaring bij Dit Was Het Nieuws... maar ook vorig jaar de Daily Show... dat ik het leuker vind om als, als mezelf of als een echt persoon... iets te zeggen over de wereld en de politiek en de dingen om ons heen. En ja, daar is, daar is wel ruimte voor in Nederland, maar niet zo heel veel. Zeker niet bij de televisie. Ik ben nu heel erg bezig om te zorgen dat de, de Daily Show wel een vervolg krijgt. Want dat was van alle dingen die ik tot nu toe gedaan heb wel uh, uh, het leukste. En... en uh, nou ja, en, en dat zou ik wel echt groter willen trekken. En toch kijken of je dat uh, uh, voor een langere periode uh, vier keer in de week kan maken. Ik kan in de montage trouwens nog wisselen. Dus ik neem ze nu allemaal rechts op. Maar je kan hem spiegelen, zeg maar. Waardoor je rechts, links, rechts, links kan doen. Wat op zich okay. wel mooi werkt. Ik weet niet of ik het gewicht daarvoor heb. Alleen ik heb dat altijd zo gedaan. Dus toen ik 27 was, toen deed ik een oudejaarsconferance. En da daarin wilde ik ook heel graag iets neerzetten wat anders was dan de keren daarvoor en de keren daarna. En ik kan er op zich niks aan doen dat ik dan nog zo jong ben. Dat is uh, uh, ik ben nu 32 en uh, ik, uh, ik ben er nu klaar voor, zullen we maar zeggen. Top. Nou ja, klaar. It's a rap baby. Janjaap van der Wal in een reportage gemaakt hoe Maarten Bleumers terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash dewerkweek. En daar vindt u later vanmiddag ook dat hele gedicht waar Jan-Jaap het over had. Zometeen de stelling in stand.nl. Het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. Nu eerst Lies Lotte Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. De politiebond ACP wil van het kabinet weten wat er wordt gedaan... om de veiligheid van de politietrainers in Afghanistan te waarborgen. In de provincie Kunduz is het onrustig... vanwege protesten tegen de Koranverbranding op een Amerikaanse basis. Alle Nederlandse politiemedewerkers in Afghanistan... zijn teruggetrokken naar de compound. Hun werk is uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. Gemeenten oefenen te weinig dwang uit op werklozen om werk te zoeken... zegt de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Mensen in de WW en bijstand hebben een sollicitatieplicht, maar de helft zegt zich niet verplicht te voelen om een baan te zoeken. De inspectie vindt dat het UWV en de gemeente mensen meer zouden moeten begeleiden naar tijdelijk werk, bijvoorbeeld via uitzendbureaus. En in de kloosterkerk in Den Haag is de slag in de Java-zee herdacht. Bij deze zeeslag in 1942 verloren zeker duizend Nederlandse militairen het leven. Namens het Koninklijk Huis was prins Willem-Alexander bij de herdenking. Hij verving zijn moeder. Koningin Beatrix is in leg vanwege de gezondheidstoestand van prins Frizo. En dat is nieuws op dit moment. ANWB ah, Verkeersinformatie viel op de A2 Eindhoven Maastricht... na een ongeluk bij de afrit Budel, drie kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van der Berg. Politieagenten moeten daadkrachtiger optreden en sneller hun wapen gebruiken. Dat vindt de Raad van Korpschefs. De wet hoeft daarvoor niet te worden veranderd. De agenten hoeven alleen maar bewust te worden gemaakt van hun bevoegdheden. Tot nu toe werden agenten erop gewezen dat hun mond het beste wapen is. Maar het geweld tegen politiemensen wordt steeds grimmiger... en daarom moeten agenten sneller hun pistool trekken. Is het goed dat agenten sneller en vaker hun wapen moeten gebruiken... of werkt dat alleen maar afrechts? Ik praat erover met Magda Benson, Tweede Kamerlid voor D66. En we zeggen dat er altijd bij, mevrouw Benson U bent ook ja. oud-korpschef. Ja, ja, klopt. Ja, in dit verband toch wel handig. Uh, leuk dat u weer meedoet. Uh, drie keuzes aan het begin altijd. Kort antwoord ja of nee. En dan zometeen uitgebreid doorspreken over de stelling. Hier komen de keuzes. Bij de politie moeten ze meer schieten dan en minder praten. Nee. Een agent met een getrokken pistool geeft een veiliger gevoel. Ja. Meer wapengebruik zorgt voor escalatie van geweld. Ja, het zou kunnen, ja. Goed, dan uh, de stelling. En uh, we vragen ook aan onze luisteraars om daarop te reageren. Het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. Bent u daarmee eens of mee oneens? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, het is dus goed als agenten sneller hun wapen trekken. Dat is de stelling, mevrouw Bensen, eens of oneens? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Um, en waarom niet? Omdat uh, de bevoegdheden die politiemensen hebben om hun wapen te trekken, zijn er al. En ik denk dat het uh, probleem waarom uh, politiemensen dat niet doen op, uh, op ergens anders liggen, laat ik het zomaar zeggen. Laat ik vooropstellen dat ik het goed vind dat de Raad van korpschef nu uh, duidelijkheid geeft, uh, want de agenten een grote klacht was dat met name hun leidinggevende uh, niet achter hen stonden als ze een keer het wapen trokken. Dus hiermee geeft de raad aan dat ze achter hun mensen gaan staan. En ik denk dat dat uh, grote winst is. Dat is ook rugdekking voor de politiemensen. Um, ik denk dat een tweede belangrijk punt is... dat er minder bureaucratische verantwoording uh, gaat plaatsvinden. Als, als er dan een wapen wordt getrokken... Nou ja, een ja, wapen wordt vormen. getrokken. En als je schiet, he, dus, uh, en vooral als je geschoten hebt... dan gaat de Rijksrecherche onderzoek doen. Wat ik trouwens heel goed vind omdat uh, de politie nou eenmaal het geweldsmonopolie heeft... Ja. en je daar dus ook goed op moet toezien... Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is... dat politiemensen fysiek, mentaal goed getraind worden. En um, dan hebben ze ook minder aarzeling om hun vuurwapen mm. te pakken... op het moment dat het nodig is. Maar wat is er gebeurd sinds u uit die raad van korpschefs bent... dat men nu zover is om nu te zeggen... nou ja, pak dan toch maar eerder dat wapen. Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft... dat uh, de maatschappij, de burgers, die roepen ook wel heel makkelijk... dat politiemensen sneller moeten gaan schieten... of sneller hun wapen moeten gaan trekken... Um, maar dat je moet wel heel goed bedenken wat dat nou eigenlijk betekent. En we hebben natuurlijk de laatste tijd bijvoorbeeld in Rotterdam politiemensen hun wapen zien trekken vanwege uh, een enorme oploop van hooligans, een enorme dreigende situatie. Nou ja, in dat soort situaties is het ook helemaal niet verkeerd om je wapen te trekken. Dat gebeurde ook daar. Hè? Dat gebeurde daar. Dan moet je dus wel heel goed getraind zijn en, en weten hoe je dat moet doen en je er ook prettig bij voelen. En dat is een grote klacht van politiemensen, dat ze daar op te weinig getraind worden. Want het was altijd bij de politie deescaleren. Dat, dat, dat was het eerste. dus Met de mond proberen uh, en woorden proberen... om de zaak uh, weer een beetje in het gareel te krijgen. Nou ja, er waren drie D's. De dialoog, de deescalatie en het doorpakken. En met name dat doorpakken... dat is de laatste tijd uh, misschien wel uh, te weinig gedaan... omdat enerzijds politiemensen nogmaals daar goed in getraind moeten worden... maar een ander belangrijk punt is dat er vaak te weinig politiemensen zijn. Ik weet vanuit mijn eigen ervaring in Friesland... dat er uh, soms twee politiemensen moeten optreden... tegenover een grote groep uh, geweldsreilschoppers uh, nou ja, uh, uh, die geweld toepassen en lang moeten wachten op twee ja. collega's erbij. Ja. In zekere zin zagen we dat in Rotterdam ook. Hè. Daar stonden ook maar een paar agenten tegenover een enorme grote groep. Hoek van Holland herinner ik me nog die beelden van die, ja. van die vier, vijf agenten... die ja, in een kringetje stonden en met hun getrokken wapen... probeerden de, de groep op afstand te houden. Ja, nou ja, en dat is dus denk ik ook een groot probleem. Um, dus je kunt van alles uh, bedenken en willen... maar je moet, vind ik aan die voorkant, de politiemensen... dus veel beter toeristen, fysiek, mentaal... Uh, je moet zorgen dat de leidinggevende achtergrond achter hen staan, je moet zorgen voor minder bureaucratie... als het gaat om verantwoording... En je moet zorgen dat er voldoende politiemensen zijn. Um, volgens cijfers van de Rijkssociërge werden er vorig jaar 30 schietincidenten onderzocht. Door die Rijkssociërge dus. En dat is blijkbaar dan twee keer zoveel als vijf jaar geleden. Ja. Dus daar is een toename zo te zien. Ja, dus ik snap ook niet zo goed waarom dan nu opeens dat, als dat grote nieuws naar buiten wordt gebracht. Want als het nodig is, dan kunnen politiemensen dat. De wet laat het toe. Maar ze moeten zich wel verantwoorden. En dat hoort ook uh, als je uh, uh, de zwaardmacht hebt en het geweldsmonopolie. Hmm. U hebt het steeds over trainen. Hè? Dat, uh, ja. Je moet die mensen dan trainen. Dat ze, daar, dat ze zich daar ja, prettiger bij voelen. Veiliger bij voelen. Hoe, hoe zou dat eruit moeten zien dan? Nou daar, daar is op dit moment een heel programma voor. En, dat is die AMOC training? Uh, dat is onder andere de AMOC training. Maar ook bij de individuele uh, beroepstrainingen. Uh, wordt dus al uh, veel meer aan die fysiek mentale uh, training gedaan. Alleen merken we wel. Dat is wel een klacht dat in de opleiding. Er uh, nog te weinig aan gebeurt. Nou er is nu een heel programma. Die mentale weerbaarheid bijvoorbeeld. Dat is daar dan een onderdeel van. Dat wordt nu echt opgetuigd en uitgerold over de korps. En wat betekent dat precies in de praktijk? Dat mensen mentaal weerbaarder worden. Dus dat ze ook durven hun wapen te pakken. En niet bang zijn voor de gevolgen daarvan. Ja, De gevolgen, laten we zeggen, direct naar, de, naar degene waarmee ze geconfronteerd worden. Maar ook dat hele proces achteraf. Dus dat je je dan voortdurend moet verantwoorden. Van was het nou wel echt nodig om het te pakken? De hele papierwinkel die daarbij komt kijken? Ja, dat... dat ja, weerhoudt mensen toch ervan om uh, daadkrachtig te kunnen optreden, denk ik. Ja. Uh, we, we hebben even gebeld met Ahmed Markoes, toevallig ook oud-politieman. Hij is uh, van de PvdA. Die ja. meldde vanmorgen dat uh, de politie jarenlang heeft gezegd... dat je mond het beste wapen is. Hij vindt het heel goed dat er weer over het pistool wordt gesproken. Want, zegt hij, een hamer is het gereedschap voor een timmerman... en voor een agent is dat uh, het, het wapen. Ook maar ook de mond, nog steeds alsjeblieft wel. Want anders komen we in een geweldspiraal terecht... Uh, als een soort Wild West. Um, en geweld roept geweld op. Dus je, je moet dat heel gedoseerd toepassen. En ik, ik denk nog steeds uh, dat het gaat om een geloofwaardig gebruik van het wapen... Um, waardoor je dus ook je gezag als politie, man of vrouw, uh, beter uh, krijgt. Ja, want dat is natuurlijk waar de tegenstanders uh, nogal tegen de hoop lopen. Die hebben die beelden van uh, wat je in films al ziet en misschien zelfs in de Amerikaanse praktijk wel. Van uh, eerst maar schieten en dan is ik je vragen van hoe is het eigenlijk? Ja, dat moeten wij dus hier absoluut niet willen. We zijn een rechtsstaat uh, en we proberen een fatsoenlijke rechtsstaat te zijn. Nou, daar wordt de laatste tijd uh, wel aan geknabbeld. Maar dat moeten we vooral zo houden. Wordt het werk van agenten veiliger, denkt u, als zij eerder hun wapen trekken? Nou, dat is maar de vraag natuurlijk. Hè? Want wat ik al zei, geweld roept ook geweld op. Dus uh, je kunt niet altijd overzien wat er gebeurt als jij je wapen trekt. En je staat tegenover, um, uh, nou ja, criminelen die ook een vuurwapen bezitten. En dat is niet, ook niet ondenkbeeldig. Wat er dan gaat gebeuren. Dus je, nogmaals... Ik, vind, ik ben helemaal niet tegen het gebruik van een vuurwapen... maar het moet gedoseerd en op een, ja, een goede manier gebeuren. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment hebben we pepper bijgekregen in de uitrusting van agenten. Dat zou dan een mooi uh, ja, tussenmiddel zijn. Een tussenwapen, zou je kunnen zeggen. Met uh, tussen de wapenstok en het pistool. Yeah. Maar dat blijkt in de praktijk toch niet goed te werken? Nou ja, in veel gevallen werkt het wel goed. Maar als mensen echt knettergek zijn... door een gebruik van combinatie uh, alcohol en drugs... Uh, dan werkt het soms helemaal niet bij die mensen. Ja, en dan zul je dus toch een alternatief moeten hebben. Mm. Want u zei het ook al, hè, in de maatschappij lijkt uh, toch een soort van meerderheid. Kijk ook even naar onze tussenstand op, op de site, die ga ik zo wel even bekendmaken. Maar daar, daar is toch een meerderheid uh, voor, dit, uh, voor dit plan. Nou ja, daarom probeer ik ook de nuance aan te brengen, want het kan nu dus al. He, de, de wet hoeft helemaal niet aangepast te worden. politiemensen kunnen een, een wapen trekken als het noodzakelijk is. Uh, maar zullen zich daar toch ook altijd over moeten verantwoorden. En dat moet, wat mij betreft, ook echt zo blijven. Hmm. Uh, het is grappig om te zien, natuurlijk, dat de maatschappij aan de ene kant zegt: van, Nou ja, doe dan maar. Uh, la laat die agenten maar eerder dat wapentrekker eventueel gebruiken. Aan de andere kant is het geweld tegen uh, ook agenten is, is toch wel toegenomen. Meldt ook de Raad voor Korpschefs. Ja, dat klopt. Hè. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Uh, en da daar zit ook een grote frustratie voor politiemensen. Want uh, wat zij ook zeggen is: Ja, degene die geweld toepassen tegen ons, die lopen binnen een uur weer buiten uh, en wij zitten nog uh, met de ellende. Dus ja, aan de ene kant denk ik dat het belangrijk is dat het gezag van de politie wordt hersteld. Dat uh, als er geweld tegen hulpverleners, ik trek hem even iets breder, wordt gebruikt, dan moeten die uh, mensen echt stevig aangepakt worden. Dat gebeurt ook wel. Het OM eist echt al veel hogere straffen. Uh, en de, de rechters leggen ook al veel hogere straffen op. Maar ik denk dat je het probleem niet oplost door met nog meer geweld uh, of in nog meer geweldsituaties terecht te komen. Zijn die uitlatingen van die korpschef misschien daar niet gewoon een, een, een antwoord op eigenlijk? Nou, Misschien daar ook wel een antwoord op, maar uh, wat ik echt grote winst vind... is dat politiemensen zich nu gesteund zullen uh, voelen door hun leidinggevende. En daar was een grote roep om. Ja, Ik lees u nog even twee reacties voor van mensen die uh, op ons forum hebben gereageerd. Dat is gekoppeld aan de website en uh, daar staat de stelling al de hele ochtend op. Hier zegt iemand, die is het trouwens eens met de stelling... een wapentrekker wil niet zeggen dat er ook maar meteen geschoten moet worden... maar de overtreder zal wel twee keer beter nadenken over wat hij of zij doet... Afschrikkende werking dus. Ja, dat is dus de vraag. Want als je alleen maar je vuurwapen trekt... Uh, wil dat niet zeggen dat je... Uh, uh, als je hem alleen maar trekt en nooit gebruikt... dan denken mensen ook... ja, nou ja, wat gebeurt er? Hij trekt alleen zijn vuurwapen. Dus... Um, ik denk dat uh, het gaat om een geloofwaardige dreiging... en dat heeft ook met het gezag van de politie te maken... en het adequaat kunnen optreden in geweldssituaties. Ja. Uh, daaraan gekoppeld hier nog iemand die zegt... ik keek gisteren naar een reality-show over de politie in Engeland... het viel me gelijk op hoe daadkrachtig er wordt opgetreden. Dat is politie waar je respect voor hebt met hoofdletters. In Nederland heb ik geen respect voor de politie, je ziet ze nooit... en als je ze ziet dan treden ze te soft op... en gaan ze onderhandelen met vervelende lui. Ik zeg, leg nou gewoon eens de wapenstok over... En dan weer met hoofdletter: stop met het spelen van oma Gent, nee. zegt deze meneer ja. of mevrouw. Ja, ik denk dat je een onderscheid moet maken... in het optreden van de politie in welke situatie. Ik ben blij met wijk- en buurtagenten... die wel degelijk de dialoog aangaan. Uh, maar als er sprake is van geweld... bij horeca of wat dan ook... dan mag er best stevig opgetreden worden. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt met politiehonden. Dat gebeurt met de wapenstok. Er komt overigens nu weer een experiment... met een uitschuifbare wapenstok. Ja. Zodat die verlengd kan worden. Dan kun je nog wat harder slaan. Ja... We gaan natuurlijk wel een kant op dat uh, die geweldspiraal wellicht aan het toenemen is. En daar kijk ik wel met arge ogen naar. Ja goed, nou die, uh, die uh, nuance die brengt u zeker aan in, in het gesprek. Uh, u gaat meeluisteren want we gaan naar onze bellers. Uh, mevrouw Bernsen, dan kom ik ja. graag bij u terug zometeen om de reacties door te nemen. Het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. Dat is onze stelling. Ruim 1200 mensen nu gestemd. 65% is het eens met de stelling. 35% oneens. Stom NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben Peter wilk permanent. Goedemiddag. Ik uh, onderschrijf de stelling. Ik uh, mag zeggen dat ik enige ervaring heb. Ik ben bijna 30 jaar inspecteur van de arbeidsinspectie geweest in Amsterdam. Met specialiteit havens en, en, en aanverwante bedrijfstakken. Ik heb ook in diezelfde tijd jarenlang lessen gegeven aan een opleidingsschool van de waterpolitie. Mm -hmm. Dus ik heb ook veel samengewerkt met de politie, niet alleen met de waterpolitie, ook met de regiopolitie. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de ervaring heb dat de meeste agenten uiterst terughoudend zijn. in het trekken van een wapen. En waarom? Op het moment dat het wapen getrokken wordt, zitten ze al een halve dag over het proces van ja. over het hoe en waarom. Dus daar denken ze echt bij na als ze maar in een situatie uiterst komen? Terughouden. Ja. Ja. Uiterst terughoudend, ja. Ja, ja, ja. Dat is toch eigenlijk wel raar inderdaad. En, en, hè? Dat het voorbeeld vind ik nog wel dat geval in een Pernis een paar jaar geleden... waarbij twee agenten voor de deur van een huis stonden waarin je ja. gemarteld werd... en waar ze niet naar binnen durfden te gaan, ja. totdat er een arrestatieteam Nou, dan denk ik dat is, dat is een grensoverschrijdend voorbeeld van hoe het niet moet bij agenten. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek ik met Herman Hobert. Herman, je belt ons vaker en hebt ook met de politie te maken. Ja, ik ben voormalig inspecteur van politie. Ik uh, onderschrijf het verhaal van mevrouw Berendsen ten volste... Um, en ik heb even een paar puntjes even snel genoteerd. De geweldsinstructie op zich, ik denk dat die uh, volledig uh, klopt. Daar, daar hoef je geen discussie over te voeren. Daar liggen voldoende, voldoende middelen. Uh, een groot probleem is de training, zowel in kennis als in kunde, voor, voor wat betreft het toepassen van geweld. En dat bedoel ik met kunde, is de uitvoering ervan. Uh, ik denk dat... De fysieke eisen die zijn ooit binnen de politiewereld, dat is al jaren geleden, zijn uh, aangepast. Er is bijvoorbeeld in de lengte eisen is een concessie gedaan. Nou, als je gaat kijken, even heel zwart werd gezegd. Uh, ik, ik overdrijf een beetje, chargeer. Maar er lopen op dit moment uh, behoorlijk wat kabouters op straat. <lacht> dat vind ik jammer in uniform. Nou, die schieten, die schieten dan altijd onder de heup, zeg maar, zo'n beetje. Ja, maar ja, dan schiet je vaak mis. Ja. Alhoewel, dan schiet je wel in de knieën. Dus dat is op zich nog niet zo'n probleem, <lacht> want dat mag ook. <lacht> uh, maar... Lengte, fitheid, uh, daar, daar zit een component in, maar ook in je uitstraling. Nou, daarbij vind ik al jaren, maar dat heb ik toen de tijd toen ik binnen de politie werkte. Ik wil niet zeggen dat ik een luis in de pels was, maar ik was wel heel kritisch, omdat ik zelf voelde. Een van de redenen waarom ik weggegaan ben, heeft te maken met het feit dat je, je als politieman op de werkvloer uh, ja, niet altijd ondersteunt... en uh, datgene wat verteld werd... Dat, dat net, heeft mevrouw Berns ook gezegd. Hè? Dat moet zeker verbe verbeteren, vindt zij ook. En dat, uh, dat zou op deze manier ook gebeuren door die uitspraak van die korpschef. Dank je wel voor je toevoegingen. Uh, Stam.nl, goedemiddag goedemiddag ik spreek, ik spreek hier met Jan Moors uit de Ik kwam 30 jaar geleden ik terug na 14 jaar reisleider te zijn geweest in, in Spanje. En ik kom terug en ik parkeer mijn auto bij Polski Binnen het half uur kom ik terug en mijn radio was eruit. En ik ga naar de politie toe en ik zeg, dit gebeurt mij. Toen zegt hij, ach, we hebben hem al. Doe maar voorzichtig. En we houden hem minste vannacht vast, want ik kan hier vannacht niks meer doen. Ja. Mijn volgende, wat ik hoorde, was dat er een, een, een, een, een, een socialiste... Een salonsocialiste die zei op de radio, dat is dan waar? En die zei op een gegeven moment, de politie stond met de pet achterop op haar hoofd... het overhemd open en de tuniek open. Mm -hmm. En die zei toen op een gegeven moment, ja, maar dat moet kunnen. Ik ja. denk op een gegeven moment dat ja. gaat lekker. Maar nu even terug, terug naar de stelling. Want, want we, we gaan straks uw hele leven bespreken. Dat is niet de bedoeling. Het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. Wat vindt u? Uitstekend. Moet, ja. onmiddellijk, moet onmiddellijk doen. Okay. En dan moet u wel zorgen dat u op een gegeven moment... daar figuren op straat hebt grond lopen. Waarvan als ze dus op een gegeven moment een wapen hebben... en ze weten, we weten dus dat, ze, dat het getrokken ja. kan worden... dat ze er echt uitzien als een figuur ja. waarvan je zegt... Nou, daar moet je een beetje bang voor zijn. Ja. Dank u wel. StampertNL, goedemiddag. Goedemiddag, uh, dit is Frits Bijvoet uh, uit Apeldoorn. Uh, ik uh, ben 14 jaar politiefunctionaris geweest in hogere rangen. Uh, ik zit met verbijstering zit ik de discussie te, te volgen. Uh, ik denk dat het goed is dat er even geponeerd wordt dat het uh, absoluut buiten alle orde is. Wat dan, wat dan precies? Uh, nou, om uh, laten we zeggen, de politie sneller een wapen te laten trekken. Daar bent u, u bent, bent u niet voor dus. Daar ben ik totaal niet voor. En waarom? Uh, om een aantal redenen. Uh, er wordt gezinspeeld op het feit dat de training in geweldsmiddelen... dus in de geweldsinstructie, dat die te wensen zou overlaten. Nou, ik denk dat als er één ding is wat goed geoefend wordt... nog steeds bij de politie, dan is het wat mag je, wat kun je... en wat moet je zeker niet doen. Dat is één. Uh, daar hoort bij dat de politie zich bij voortduring bewust moet zijn... van haar geweldsmonopolie. Mm -hmm. En dat dus ook uh, gewoon uh, moet toespitsen op de situatie... Uh, op de derde plaats denk ik dat het zo is dat er maar één persoon is die kan beoordelen of er geschoten moet worden of niet. En dat is de politiefunctionaris zelf. Uh, en op de vierde plaats, mij staat nog altijd bij dat uh, waarschuwingsschoten alleen maar gelost mogen worden als die potentieel gevolgd uh, dienen te worden door een gericht schot. Ja. Het gaat dus niet aan om zomaar uh, in de lucht te schieten nee. om orde te nee. handhaven. Uh, nee. Dat kun je alleen doen in situaties. Nee waarin je daadwerkelijk uh, tot een gerichtsschop okay. overgaat. Dank u wel voor het bellen. stampen.nl. goedemiddag. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, het is typerend, zoals de vorige spreker was, ex-politieagent. Nou, omdat zulke mensen in de politie zaten zitten... daarom stelt de politie praktisch niets meer voor aan... Een van de andere sprekers zei ook, nou, om te beginnen, ik vind het charmant als ze jonge dames tegenkomen, maar die, die personen die de politieuniform dragen, de meeste, dat nou, zijn 1 meter 1,60, 1 meter 60, er zeg maar, staat helemaal niks voor. Het moet gewoon ingevoerd worden, onder 1,90, meter word je niet aangenomen. Punt één. grote mannen en vrouwen, uh, want dat ding is niet. Ja, nee, dat af. moet dus ook. Meneer, ik ben ook in New York geweest, in, in, in, in, in, in, nou, ja, in de criminele wereld en zo. Daar lopen agenten, Nou, onder 1,90, meter 90, kom je ze niet tegen. En dan zeg, er staat ook wat uit, maar als is hier. Ja. Als je belt, ik heb ook nog gedaan te spreken met de ervaring. ervaring. Het politiegebed s'nachts. nachts, een hang, jongeren, ellende. Meneer, ze komen niet eens opdagen. Nee. De politie daar het is, daar het is organisatorisch. En ja. de hele invloed. En Dag moeten ik. de mensen eens terugkomen uit gaan en hier werk doen. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag meneer. Rob Kool uit Oerde. Dag Rob. Hi, ik ben tegen de stelling. En waarom? Uh, ik ben pacifist. Oh ja, dan ben je um, tegen alle dus gebruik tegen, van geweld. Dus tegen geweld van. Uh, tegen het gebruik van wapens. Ja. Maar ook voor de politie? Uh, ik ben persoonlijk tegen geweld. Ja. En hoe iemand anders erover denkt moet hij voor zichzelf met zijn zweet uitmaken. Ja. Jij vindt dat de politie gewoon uh, met, met de mond moet proberen... de, de boel in het, uh, het gareel te ja. krijgen? Ja. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Ja, u spreekt met Koo Wijnster, het Bokstel. Dag. Ik heb tot uh, twee weken geleden ook in politieuniform rondgelopen... en uh, de regeltjes rond wapengebruik die zijn prima geregeld in Nederland... Misschien kan de twee keer schietoefeningen per jaar wat uitgebreid worden. Maar wat er daarnaast moet gebeuren is een goede registratie van de deprimerende en gewelddadige voorvallen. Waar onder andere het watergebruik ook ondervalt. Er is momenteel geen deugdelijke, overzichtelijke, transparante registratie van die voorvallen. En dat breekt de politieman of vrouw op den duur op. Ja. Er is een... Onderzoek van jaren geleden, ingrijpende gebeurtenissen. Politie, 7% bij het Nederlandse politiepersoneel... leidt aan posttraumatische stressstoornis. En ook mevrouw Berens zal daar best iets van weten. Maar er is daarnaast ook een onderzoek geweest over suicide. Wat het gevolg kan zijn mm -hmm. van die posttraumatische mm -hmm. stress. 15 tot 18 politiemensen plegen jaarlijks zelfmoord. Wow. Zeg maar, maar, nog even, u zegt ik ben twee weken geleden gestopt. Waarom is dat? Na 42 jaar vond ik het welletjes. Oké, oh, okay. u was gewoon aan de tijd dat u weg mocht. Zeg maar. Het was tijd dat ja. ik het mee ophield. En hebt u ooit meegemaakt, want dat, dat horen we toch al vaker. Dat, net, het valt me trouwens op dat er veel uh, oude agenten of, of uh, huidige agenten nog bellen. Dat uh, vind ik altijd mooi als mensen uit de doelgroep uh, onmiddellijk laten weten wat ze ervan vinden. Maar hebt u ook ooit meegemaakt dat u in een situatie stond dat ik, ik pak met pistool maar niet. Want uh, dat levert me straks een hele hoop uh, administratieve romslomp op. Ja, je kunt niet elke politieman uh, daarop beoordelen. Ik heb de gelukkige omstandigheden, ik ben 1,94, weeg 120 kilo. En met mij gaan ze echt niet lopen. Ik heb daarnaast ook geschoten en dat heeft allemaal geen nadelige invloed gehad. Maar er is geen transparante, deugdelijke registratie van oh. alle narigheid die politiepersoneel overkomt. Ja, duidelijk. Uh, dat moet gebeuren. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen al die andere mensen. Magda Bens heeft meegeluisterd, Tweede Kamerlid van D66, oud korpschef bij de politie. Wat vond u van de reacties? Nou ja, wat mij opvalt is dat politiemensen dus eigenlijk vinden dat het, uh, uh, dat het wel goed is op dit moment. Uh, dat uh, ja, die mentaal-fysieke training, dat dat wel wat beter kan. Hè? Want die laatste meneer had het ook over PTSS. Nou, daar ben ik in de Kamer ook heel druk mee bezig om in ieder geval de politie als een hoog te uh, uh, geaccepteerd accepteerd te krijgen door de minister... waardoor ze dus ook voor betere voorzieningen in aanmerking kunnen komen. Um, en die betere registratie van voorvallen is natuurlijk ook absoluut belangrijk. Maar je merkt wel dat burgers er op een andere manier naar kijken. En dus denk ik dat het ook heel goed is... Uh, als er goede voorlichting wordt gegeven over het waarom politie wel of niet hun vuurwapen gebruiken. Mm. Uh, veel mensen zeggen ook, hè, het respect is niet alleen dat wapen. Dat is ook uh, nou ja, bijvoorbeeld hoe, hoe je lengte is. Uh, ja. hoe, hoe, hoe, ja. hoe, hoe, uh, hoeveel respect dwing je af alleen al door je postuur bijvoorbeeld. Wat, wat vindt u van die discussie? Ja, dat vind ik een beetje een ouderwetse discussie, want daar zit het hem volgens mij niet in. Kijk wat, wat die uh, ene meneer zei over dat politiemensen met de pet achter tevoren en er niet uh, goed uh, met een over en met stroom dat ze uitzagen mee hosten. Ja, kijk, daar bouw je geen gezag mee op. Maar dat was wel in de tijd dat dat ook van politiemensen gevraagd werd. Uh -huh. uh, dus de Dat politie... was allemaal. Was ja, het, uh... en de politie was je beste vriend. Nou, de politie is niet altijd je beste vriend. Daar moeten we ook gewoon van af. Nou, je had het ook over Sonja Baart, die is ook al heel lang van de tv af. Dus ja, bedoel, dat, ja. dat speelde inderdaad <laughs> misschien in de jaren tachtig of zo. En nog uh -huh. iets anders, dat voorbeeld ja, dat is altijd vervelend om voorbeelden aan te halen maar is natuurlijk wel tekenend, dat verhaal van Pernis, dat kennen we ook allemaal nog wel uit de ja. Waarbij die agent inderdaad buiten bleef wachten, terwijl ze hoorden dat er binnen wel degelijk ja. wat aan de hand was. Ja, je zou ook nu met, met deze instructie kunnen zeggen, nou ja pak je wapen en, en ren daar naar binnen en zorg dat die uh, meneer ontzet wordt. Maar ja, wat ik me er nog wel van uh, kan herinneren is dat die politiemensen wel naar binnen wilden, maar ze mochten niet. Ze kregen van de meldkamer door dat ze niet naar binnen mochten. Dus ja, dat vind ik toch een wat andere situatie dan dat politiemensen zelf een afweging maken of ze wel of niet het vuurwapen trekken. Want inderdaad, dat is de discretionaire bevoegdheid... van de politieman of vrouw zelf. Eh, waarbij natuurlijk ook leidinggevende... Operationele leidinggevende, die op de werkvloer er ook zijn, mee de straat op gaan, buitengewoon belangrijk is. Ja, duidelijk. Um, um, het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. U zegt niet op voorhand, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, eerder, u bent er meer mee oneens, maar u heeft ook uitgelegd waarom dat is. Hartelijk dank ja. daarvoor. Magda Bernsen, Tweede Kamerlid voor D66. oud Korpschef, uh, we kijken nog even naar de laatste stand van zaken op onze site. 1335 mensen gestemd, 64 procent eens. 36% is een klein beetje veranderd dus met net. U kunt de hele middag blijven reageren op die stelling. Het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. Elsbeth zit hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, heb je wel eens een crisissituatie in je leven, Jurgen? Dat zit mijn hele leven een <laughs> grote crisissituatie, eerlijk maar. gezegd. Joep Schrijvers, je kent hem misschien nog ja, van het boek van Hoe de rat. rat? Hij heeft ja. een nieuw boek geschreven, dat heet Maak er wat van. En hij zegt dat we allemaal, allemaal zo ongeveer één keer in de anderhalf jaar... Een crisis tegenkomen of een lastige situatie. En dat daar hele goede manieren zijn om daarmee om te gaan. En hij, in dat boek legt hij uit hoe je dat dan kan doen. Ik zal het niet verklappen, maar dat gaat hij zo meteen bij ons uh, vertellen. Nou, verder begon afgelopen weekend het Wielerseizoen. Thijs Zonneveld daarover. Omloop heette vroeger het volk. Tegenwoordig dagblad of zo. Omlopen dagblad. Dat ja, ja. nou, ja, staat ja. er helemaal nergens op, die naam. Nieuwsblad heet het volgens mij. Of het nieuwsblad, ja. nou ja, zoiets. brussel kurne brussel Het is in ieder geval een soort tocht in Vlaanderen. Met minder drank, begreep ik. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal het verhalen van de Loping, maar wielersport is natuurlijk ook gewoon een hele mooie sport. Ja. Dus daar vraag vraag we... hem ook even hoe het met zijn berg is, wat hij is Ja, bezig Hij een berg is bezig te met maken. zijn berg. Ja. Die, die vraag staat ook nog uh, klaar. Nou, verder praten we met Willem van der Put van Healthnet. Die uh, staat op het punt om naar Afghanistan te gaan, maar de vraag is of hij gaat, want het is natuurlijk nogal onveilig vanwege het gedoe rondom het verbranden van de Korans. Met hem praten we ook over de vraag: hoe kan het nou dat Afghanen dan zo boos worden en dat dat dan zo lang blijft duren? En hebben we er eigenlijk nog wat te zoeken? Is dan ook een vraag? En uh, met Wim Rikke gaan we het hebben over overvallen. Je kan als winkelier daar echt wel wat aan doen, zegt hij, maar dat is vinden heel veel mensen toch vervelend, dus dat doen ze maar niet. Maar het gevolg is, overvallen worden is ook heel erg vervelend. Het is weer boordevol, zometeen na twee uur, maar wel heel erg interessant. Dus we laten hem aan de radio, dat uh, spreken we af met z'n allen. Uh, dit is de dag, zometeen na twee uur. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Het NOS Radio 1 Journal.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 het nieuws van alle kanten. Ik zou zeggen, hou Radio 1 aan...